Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniye, is gedood. Volgens de Iraanse staatstelevisie is hij vermoord in de hoofdstad Teheran. Maar er is nog veel onduidelijk, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Eerst zou er sprake zijn van een uh, beschieting, een schietpartij... waarbij Haniye en zijn lijfwacht gedood uh, zijn. Later was er sprake van een uh, gerichte luchtaanval. Uh, in elk geval is de dood van Haniye uh, ook door de Iraniërs zelf bevestigd. En zij denken dat Israël achter de moordaanslag zit. Dat land ziet de Hamas-leider als de hoofdverantwoordelijke... voor de aanslag op 7 oktober, waarbij 1200 Israëliërs werden gedood. Maar Israël zelf heeft nog niet gereageerd. Een Nederlander van 21 is gisteren ineens overleden op Mallorca. De jongen was daar op vakantie... en is waarschijnlijk door een koolmonoxidevergiftiging omgekomen. Ook een andere Nederlander van 21 is naar het ziekenhuis gebracht. De twee hadden een villa gehuurd in de buurt van het vliegveld... Volgens een lokale krant waren er geen sporen van geweld en is waarschijnlijk een kapotte gasbrander de oorzaak van de vergiftiging. De triathlon blijft deze spelen, een ren, fiets en zwemwedstrijd, want de scène is schoon genoeg. Het water is vanochtend vroeg nog een keer getest en voldoet aan alle eisen. Deze toerist is nog niet overtuigd. I look in the zen en I must say uh... Oh, uh, no, that's not my favorite water. Toch starten de vrouwen rond deze tijd met de triathlon. Nog even terug naar gisteravond. Een mooi moment voor Marit Steenbergen. Die zwom zich voor het eerst in haar carrière naar de Olympische finale op de 100 meter vrij. En daarmee kan ze vanavond in het rijtje komen met Inge de Bruin en Ranomi Romami Die allebei ooit goud pakten op dat onderdeel. Maar Marit blijft heel ontspannen. Dit zijn haar plannen voor deze finale dag. Gewoon lekker rustige gedachten van maken. Vooral ontspannen blijven, niet te veel stressen. Ik denk dat ik nu super ontspannen was. Ja, mijn ouders zitten in de buurt, misschien even lunchen met mijn ouders of uh, zoiets ontspannen. Uh, maar vooral niet de hele dag denken aan dat ik een Olympische finale moet gaan zwemmen. Vanavond dus die zwemfinale. Daarvoor kan Nederland eindelijk de eerste medailles halen deze Spelen. Tijdens het roeien bijvoorbeeld. Daarvoor moet je iets voor half 1 de tv aanzetten.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM in de ochtend. Oh, yeah. Don't pretend you're brave you're not, you know you got the power to make me weak inside, and girl you leaving me breathless, but it's okay, cause you are my survival, now hear me say, I can't imagine Stop the music 9. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a ball. It's really such a should be. you've been looking at the ball, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowd, it's a town. Get tied, you're talking to a tourist whose every move's among the purest I get my kids above the waistline, sunshine I'm <laughs> not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 cloud in my eye. All we have is one chance to reach out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 En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De leider van Hamas, Ismaël Haniyeh, is gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft de militante beweging bekendgemaakt. Volgens Hamas zit Israël achter de moord op Haniyeh, die wordt gezien als hoofdverantwoordelijke voor de aanval van 7 oktober. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is de enig overgebleven democratische kandidaat voor het presidentschap. Tot vannacht konden tegenkandidaten zich melden en dat is niet gebeurd, meldt de Democratische Partij. De inflatie is volgens het CBS in juli opgelopen tot 3,7 procent. Dat betekent dat de stijging van de inflatie van de afgelopen maanden doorzet. Het weer, zonnig, in het zuiden vaker bewolking, daar kan het ook wat regenen. Het wordt 22 graden in het noorden en mogelijk 30 in het zuiden.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 Nou, vergaat u wel eens even, wat zijn de klachten? Nou, dokter, ik, uh, ik stond gisteren in de fabriek en ik draaide een boutje aan een nippeltje van een transistortje. Hm? En toen deed ik een scheut in mijn en toen zag ik sterretjes en hupte lachen. Zo, en hoe is dat uh, ongeval gebeurd? Nou, het was geen ongeval, want dan liep ik in de weg, maar ik loop nou niet te verzuimd. Ja, maar wat zijn dan de verschijnselen? Ik heb helemaal geen verschijnselen gehad. dokter. Maar hebben we deze briezen, maar praten we dan alweer weer omheen. Wat mankeert u dan? Nou, dat weet ik. Ik dacht dat u dat wist. De beste man, hoe ben ik te weten wat u markeert als ik nog niet eens weet wat er klachten zijn? Nou, vertel je maar eens even langzaam, wat is er nou eigenlijk gebeurd, hè? Ik stond gisteren in de fabriek en draaide een balkje aan een nippeltje van een transistortje. En toen werd ik een steekje in mijn pijn op aflogeren, toen zag ik sterkjes en hof, daar lachen. En toen zei je, mijn collega's, gudzachtig, maar zie jij mee. Ja, met wat kratuur, man. Ik... Goedemorgen, mevrouw Weltenburg. Ja, dan zal je heel erg vreemd dat u dat ja, vooral goed warm worden. En na het spreekjes komt het nog wel even bij u aan. Het is genoteerd. Wel eens lag maar voor 7,50. Nee, ik dacht de Nee. Het slaat in de buurt. Oh, ik dacht dat, ik wel af rekenen, dat nee, we afrekenen. Nee, zo zijn we nog niet. Nou vertel u wel eens even. U zag dus uh, hoe heet die, die dingen en nee, nee, is. Dat een, een ik heb de fabriek een bouwtje aan een nippeltje van een transistertje. En toen werd ik een steek in m'n en weer. Toen zag ik sterkjes met hun te lachen. En toen ik weer bij me, ik ben weer Ik Zat in een scheur dat u niet bijgekomen was? Ja, daar had u me nou gemist. Ja. En... <laughs> nou, kom meneer De middel nog even naar zaak te komen. Uh, eens Dorgeert. Nou, u hebt nog een mooie tong. Jij hebt nog een oude oorlog. De al, uh, wat is uw beroep? Nou, dat zeg ik al. Ik draai in de fabriek een boutje aan een slipplasje van een transistor. Een wat? Een transistor en een draagbare radio om mee te nemen in de nee. hand. Oh. Ja, ja, goed. Dat begrijp ik u dan natuurlijk. Hè? U werkt, hè? Vorderde meneer, ja, Ik begrijp u wel. U werkt op een radiofabriek. Ja, ik sta aan de loop de band. Ja, ik. Ik sta en de band loopt. Zet je nou eens, voor, meneer, dat het andersom was, hè? En dat die kant stil stond, dat u niet. Ja, wat dan? Ja, kreeg ik vlak plakkoetje naar ja, kom nou, meneer, de weders, alsjeblieft. Ik heb nog meer patiënten dan u. Ik zit hier niet voor Tuma. Ik zit hier niet voor Tuma. Nee, u werkt ja. voor, niet zelf. En vertelt u nou eens even, meneer, kalm en duidelijk. Hoe laat gaat u naar berg? Nou, dat het ja, en als u nog zo eens bedt, dacht u, maar, slaapt u dan uh, vlug in? Nou, ik, ik dom wel een half uurtje, maar ik denk dat ik het zo. Well. En, eh, uh, u nog wel eens wakker? Ja toch, iedere maal. Okay. Ieder en dan zeg ik tegen mezelf, ah, daar nee, is zakkie weer. Ja goed, dat begrijpt het allemaal wel meneer. Maar ik bedoel eigenlijk zo, wacht u wel eens even zo midden in de nacht even wakker? Nou, Ja. Ik denk, eerlijk, ik bedoel eigenlijk weer is u een, uh, is u een liefhebber. Dat kan niet dokter. Waarom niet? Als ik sla wacht, staan die anderen voor Jan boterletten. <laughs> maar kan die boterletten dan ieder gedeelte van uw werk als handen nemen. De rolste bij ons boterletten. Kijk, ik sta elke vier en rechts naar surf en ik sta hier en daar. Sta... is cool. Een stille zomerse kracht, die torens bijna, op die oude Jordaan. Ja, geloof geen stand, die doet een mens zo goed. Als Amsterdam, kelkens weer, raakt al mijn hart in vuur en vlam. Nergens waar je zo echtheid oprechtheid, rechtheid, nooit Er is geen stad met zo'n groot hart als Amsterdam. Die zoveel geeft, die zoveel geeft Als Amsterdam, elkens weer Raakt dan mijn hart in vuur en vlam ja, Nergens je zo van echtheid Oprechtheid, ooit tegenkwam Er is geen stad met zoon Geen stad met zoon Geen stad met zo'n Groot hart als Amsterdam We zijn we weer, we zijn weer terug in Holland. De hele variété wereld weet ik. De mallorca brothers hebben een soffie genomen in Hamburg. En allemaal jouw schuldje wordt bedankt. Niks te danken, het was een kleine moeite. <tosses> Daar stonden we dan. Nou. Daar stonden we in het Pariërtheater. Met, met van zes weken. dat little drie dagen er we te gesmeten Maar de zullen we niet. En er stonden we wel top op te willen. Nu moet je niet beginnen met wie woorden die gebracht en als stelling worden dat gaf never more a baby I'm okay. kidding. Take it